van een stemru. Ja, goed hè? We hebben het er aan de telefoon, hoor, Judith Peters, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Het, het moet wel een week voor je zijn geweest, hè? Uh, ja, anders is alweer twee weken, ja. Deze weken was het. Uh, was het natuurlijk uh, dat de uitslag bekend was. En die week ervoor was het natuurlijk alle spanning van wat gaan ze kiezen. Ja, dat is waar, dat is waar. Want je merkt dat nu ook weer bij andere artiesten die op dit moment auditie doen uh, op 5minuten.tv. En uh, ja, je merkt gewoon echt dat er echt een strijd is van ik wil het worden. En uh, jij bent gewoon de eerste week winnaar. Ja, dat is goed. Gefeliciteerd. Uh, ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Hoe kreeg je het te horen? Uh, nou, ze kwamen hier uh, langs uh, met, met het uh, verhaal dat ze dus een interview wouden doen. En dat hadden ze al met andere uh, artiesten of in ieder geval andere deelnemers ook gedaan. Dus jij was ook niet vermoedend van nou oké, okay, ze komen een interview doen. Ook totaal overom, toen ze dus zei van uh, dat het dus voor iets anders was hè. <lacht> dat je de weekwinnaar was. Ja, dat ja, was echt wel echt een verrassing. Maar even over jouzelf, uh, wat is jouw ervaring als zangeres? Uh, ja, ik sta al een aantal jaren op de planken. Eerst in, uh, in bandjes en uh, vervolgens ben ik solo gegaan. Ik maak ook zelf singeltjes. Maar ja, goed, het is uh, best heel lastig om... om uh, ik wou ook je kop uh, boven het maaiveld te krijgen hier in Nederland. Ja. Ja. Dus, uh, en, en ook qua genre. Ik, ik ben heel, heel breed qua repertoire. En uh, ja, als je dus een bepaald rokje in gezet wordt... Ja, dat, daar ben je zo'n type in, weet je wel. Je uh, van, laat maar lekker mijn dingen. En, uh, maar goed, uh, ik sta uh, ja, vanavond ook wel overal nergens. Dus. Oké, okay. mag ik wat vragen? Kom je uit Amsterdam? Nee. Oh! Nee, misschien ook wel een keer leuk. Ja, waar kom je dan vandaan? Ik, uh, ik woon in uh, Duisburg bij Arnhem. Oké, okay. oh, dat is nog wel een eindje weg ook. Ja, dat is nee, want ik, toen ik jou hoorde zingen op uh, 5minuten.tv. dacht ik dat je uit Amsterdam komt. Dat je een beetje een, een Amsterdams accent erin bracht. Wat ik ja, trouwens maar, heel leuk vond. Ja, maar goed, dat komt ook een beetje omdat ik uh, met mijn ouders wel zo'n beetje heel Nederland ben doorgezworven. Dus ik heb eigenlijk alles. En ik pas me ook wel vrij snel aan. Ja, ja, ja. ja. Op het moment dat ik iets zing van. van van iemand die normaal gesproken Amsterdamse Amsterdams accent heeft, dan zit dat er bij mij ook gewoon genoeg in. Okay. En dan is het wel zo, en dat is ook wel weer zo, dat het Nederlandstalige zit al gauw een beetje de knauw in, hè? de Amsterdamse knauw. Ja, natuurlijk. Ja, Eigenlijk zou ik die niet moeten hebben. Nee, ik vind het juist leuk. Het past ook een beetje bij de toppers. Amsterdam Arena, Amsterdamse ja. Amsterdam Liedjes ook wel. Dus dat is, ik denk dat je dat er wel even in moet houden. Nou ja, goed, Amsterdam is eigenlijk wel een klein beetje van ons allemaal, toch? Ja, tuurlijk. Heel goed. De ja, hoofdstad. ja. En nu, wat gaat er nu gebeuren? Ik heb geen flauw idee. Je hebt geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. Ze zei toen tegen mij van, we zullen je eind van de week zo'n beetje wel gaan bellen. Ja. Als bij ons bekend is wat we gaan doen. Maar ja, uh, de, de programmamakers van 5 minutentv zeiden ook, het is uh, zo kort door de bocht allemaal. Dat waarschijnlijk de toppers zelf ook nog niet helemaal exact weten hoe dit concept uh, gaat worden. Oké. Okay. Dus eh, uh, maar ja, god, ik sta nog steeds met mijn hoofd op nummer 1. Dus ik ja. zit, zit in de finale. Want hoeveel mensen worden er, um, uh, hoeveel mensen worden er geselecteerd? Vijf. In totaal vijf. Oké. Okay. En uh, ja, nou ja, die gaan dan strijden. In wat voor vorm? Misschien moeten we wel armje worstelen. <laughs> ja, want je weet daar totaal nog niks over. Nee, dat, nee, dat zei ik ze niet. niet. Nee. Hey, ik, ik, weet hetzelfde. Het, ik, ik weet hetzelfde als de mensen die het een beetje volgen. Weet ik weet precies hetzelfde, Ik heb uh, René vroeg gehoord uh, zeggen van... ...ja, misschien dat we het uh, proberen op een, op een live, uh, of op, een, op een in ieder geval een televisieprogramma te doen. Of, uh, een van de VIP-deck uh, uh, uh, in de arena. Ja. Nou, ja, okay. zeg het maar. Ik ja. heb geen idee. Geen idee. Nee. Maar wat wel denk ik zeker is dat er een soort van televisieprogramma aan zit, toch? Nou ja, dat willen ze dus wel. Ik denk ja. dat het ook een beetje valt of staat over hoe, hoe uh, succesvol dit, wie uh, wordt de vijfde topper überhaupt, wordt uh, bekeken. En, en hoe het leeft bij de ja. mensen. Ja, ja, ja. Kijk, en ik moet je eerlijk zeggen, er zitten natuurlijk wat, wat audities bij. Dan denk je ook bij jezelf, Van een kneuzekermis, weet je wel. Ik bedoel, ja, wat dat er gaat, denk ik dan van, nou, Dries Roefing heeft nou weer Geauditeerd. Ja. Eindelijk bij. En ergens denk ik dan van, Dries ga wat anders doen, want dat heb jij helemaal niet nodig. Ja, ja, ja, nee. ja, ja ja, dat, andere, ja. ja, maar aan de andere kant denk ik van, nou, ik ben aan de andere kant ook wel weer blij dat Dries ook weer meedoet. Want dat, dat krikt wel weer eventjes, dat hebt het programma wel weer een beetje op. Dat mensen wel zeggen, oh, we, nou, we gaan maar even kijken, want Dries doet mee. Ja, ja, ja. Kijk eens alleen maar, uh, van denk tevallen. jij dat, je, dat hij echt bij de toppers wil of denk je dat hij meer voor optredens, voor zichzelf wil doen? Dat hij toch weer aandacht krijgt? Nou, ik denk dat, uh, ofwel Dries denkt van ik ben zo vreselijk uh, in de maling genomen, dat ik, dat ik alles eraan doe om bij die toppers te kunnen. Ja. Daarom doe ik ook gewoon nu mee, ik krijg ik, ik, ja, ik, ik, ik een graantje mee van succes. Ja. Of het is zelfs zo uh, dat uh, Dries gewoon met de toppers al lang op tafel heeft gegeten en gezegd heeft van, uh, weet je wat, ik doe dan zogenaamd mee als... Oh uh, no, ja, ja. ja. Weet je, wel, ik, je weet het niet, maar hetzelfde gaat dus heel serieus en wil die jongen gewoon echt bij de toppers. Ja, ja. Ik zou het gewoon niet meer willen in zijn geval. Nee, nee, tuurlijk niet. Van uh, hebben die nodig? Ik heb een <laughs> dus En uh, Ja, toch? Heb, je, heb jij nou meer artiesten uh, gesproken of gezien die mee hebben gedaan? Die, tenminste, die geselecteerd zijn? Of ben jij nu de enige die geselecteerd is op dit moment? Uh, nu is uh, de week twee. Danny Nicolai is dan uitgekozen. Ja. En uh, die heb ik dus ondertussen ook gesproken. Oké. Okay. En ook vorige week ook toen hij nog in de race zat. Ja. Uh, voor de rest uh, uh, met Sean West heb ik ook gesproken die willen ook heel graag kans maken, ja. dus, uh, maar ja goed, uh, en, en en ook wel anderen ook wel hoor, die hebben dan wat minder kans, ja, ja, te worden, maar daar heb je dan, mensen hebben toch wel een beetje contact met elkaar. Ja. Uh, maar voor de rest, ja, het, het is natuurlijk niet uh, het meest bekende wat auditeert op dit moment. Nee, tuurlijk. Maar ja, misschien is dat ook wel leuk. En wat uh, Roy en ik uh, bespraken vorige keer. Misschien is het wel een keer leuk om toch een vrouw bij de toppers te krijgen. Dat is weer ja, wat anders, ja, hè? Ja, nou, dat vonden wij dus ook. Dus ja. Kijk, weet je wat het is? Ik, want ik moet er ook om, een klein beetje om lachen, hoor. Want ik bedoel, dan staat het in de Telegraaf. Je hebt het de vijfde topper, weet je wel. Zo. Nou, dat is dan zogenaamd nieuws. Uh, dat is natuurlijk echt een mini stukje nieuws. Want uh, vervolgens dat het bekend werd dat ik het werd... Vijf minuten later gaat het dan een halve zo en half van de Rijn en winkelcentrum plaatsvinden. Ja, ja, ja, ja. Ik bedoel, mijn nieuws is al gewoon... Dat is niks, weet je wel. Ja. Um, maar goed, uh, ik, ik heb dan wel zoiets van... Uh... Uh, met, met, met alle, alle storm heen, van ja mensen kunnen zo serieus op zoiets ingaan, en dan staat dat in de telegraaf dat ik het dan ben geworden, nou hartstikke en dan krijg je, een, en ik ga mijn kaartje teruggeven, en ik ga dit jaar niet, en ze blijven veranderen en niemand zit te wachten op een vijfde, ja. denk ik die mensen snappen helemaal niet waar het over gaat waarschijnlijk nee. dat er gewoon een, voor vast een vijfde top. maar luister, het gaat om één medley die nou misschien Drie tot vijf minuten gaan duren. Ja. Dan komt er een poppertje bij die vier mannetjes staan. Die zingt even een liedje mee. Het enige waar het leuk voor is, is voor degene die dat mag doen. En dat zal ik kunnen zijn. En dat is misschien Danny of een van de volgende finalisten. Ja. En voor de rest... ...heeft het helemaal geen inhoud. Voor, voor niemand niet. Kijk, de toppers hebben hiermee hun uh, publiciteit. Hè. Zeven weken lang zijn ze aan het strijden. Dus zeven weken lang worden die, worden die toppers in het publiek ja. gezet. Ja. En de kandidaten die meedoen, die kunnen gewoon voor, voor hunzelf... Ja, ...de kans van hun leven om een keer in de arena staan. Denk, mensen die er omheen, weet je wel, Denk ik doe toch dus niet zo serieus. Ja, vind ik ook. Het, het nee, moet een feestje ja. worden en dat wordt het ongetwijfeld. En we hopen natuurlijk dat er een vrouw bij komt. En uh, ik denk oh. dat jij wel een hele goede kans maakt, toch? Ja, nee, nou ja, goed. Ik, ik denk niet dat ik minder minder kans maak dan nee. de rest. En ik zal het inderdaad hartstikke leuk vinden. Ja. En, uh, kijk, het is niet zo dat mijn leven er wel van afhangt. Nee, nee, maar natuurlijk. Ik ga natuurlijk wel mijn tanden erin zetten. Ik heb wel ik ben nou zover gekomen. <laughs> wil ik ja, ook, ik ook nog winnen? Ja, ja. <laughs> ja, precies. Nou, oké. Okay. Nou, uh, nou, wij gaan het bekijken en we gaan uh, binnenkort bellen weer terug als je hebt gewonnen natuurlijk. Ja, dat zou heel erg leuk zijn. Hé hey, Judith, dankjewel. Oké. Okay. En uh, ja, we, Succes met je programma. Ja, hartstikke ja, bedankt. En jij ja, succes met je verdere carrière. En we weten we als vijfde topper, hè? Nou, hoe nou? Dan hebben wij gewoon een topper gesproken, Roy. Ja, weer ik van. Ja. Hey, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. En volgende week hebben wij uh, de nieuwe week weer, namelijk Danny Nicolai. Niet de uh, familie van Rudy. Ik ben Nicolai, Roy. Oh, oh, oh. Uh. Up on the downside, dit is uh, Ocean Color Scene. Goedemiddag. Oh, En we waren net heel eventjes uit de Eter, maar uh, gelukkig zijn we alweer in de Eter. Want uh, op dit moment zijn ze technisch bezig aan onze zender. En uh, ja, daardoor uh, zijn er toch uh, wat af en toe een paar kleine storingtjes. Dus uh, excuus daarvoor. Dat kan gebeuren. Het volgende sterrenstof je weet wel van de jeugd van tegenwoordig. Een voorbeeldje. Nou, dat deuntje ken je wel. Er is iemand die heeft dat uh, liedje gedaan met verschillende instrumenten. En dat klinkt heel erg leuk. Luister even. zo'n zo uh, pianootje met zo'n blazer. Ja. En uh, een gitaar, een banjo... met natuurlijk zijn eigen stem. Heel erg leuk filmpje. Check op dumperts.nl en het liedje, het, uh, de titel van het uh, liedje is... Gitaarloop Sterrenstof. dumperts.nl Gitaarloop Sterrenstof. Hé, hey, toevallig... komt hij even langs de jeugd van tegenwoordig... bij ZFM. Je luistert de Entertainment View. Ah, Dit is Sterrenstof. Okay. Kijk je grappie, leuk, zoetig stapje. Een goed begin is een halve werk Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. berlijn was elf, ik zei alles zelf. Ik ging zelf naar school, kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de slut en ik Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder vergeet het ding. Stap opzij, ze willen handtekenen. Laat ons oh. Ik kijk mm De hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het verder, toch maar telst nog dan. Goedemiddag, je luistert naar Entertainment View met niemand minder in de studio, de enige echte Luna. Ja, tijdje maar ze is er eindelijk. Zijn je nou die tijd nou expres, Rudy? <middel> Beetje, een, beetje, een beetje. Is ja, het een beetje. Ja. Ja. Ik, ik hou die Spaanse tijden in me erop na. Ik ja. kom altijd nog even het te laten. Maar we zijn er. Dat is Geen, ja. We hebben al de laatste tijd veel van je gehoord. Want Stantwoord is enthousiast over je. Oh, want leuk je leuk hebt natuurlijk hoorden. bij Mango's opgetreden tijdens ja, het feest. Ja, ja, ja. Ja. Heel groot succes. Ja ik vond het dus ook leuk. We zijn heel erg blij dat je hier in de studio even bent gekomen. Nou gebomen. kijk eens aan. Het is wederzijds. Echt. Ik luister natuurlijk ook ZFM. Het ja. is ZFM hè? Ja, ja ZFM. Moest ik even aanwezig. Ik zei altijd ZFM. Ja, ik luister ook zelfs en ik vind dat jullie het hartstikke leuk doen. En uh, ja, we moeten gewoon natuurlijk. Uh, ik maak muziek, jullie radio. Dan zou het toch uh, raar zijn als we elkaar niet uh, zouden treffen en elkaar nee. ondersteunen, nee. natuurlijk. Nee, dat is hartstikke leuk. Voor de mensen die jou niet kennen, kan ik me niet voorstellen hoor. Maar nou. kan je even uitleggen waar je allemaal van bekend bent? Ja, ja, dit is wel hartstikke grappig. Want eigenlijk, het gebeurt elke keer weer. In Nederland kennen ze me inderdaad niet. Maar ze kennen wel mijn muziek heel vaak. Als ik dan wel zo'n een optreden doe, en dat gebeurde me dan ook uh, af, afgelopen jaar dat ik het Mangosfeest, het Eindfeest, een beetje ondersteunde en ik mee een optreden, kwamen mensen naar me toe, hé, hey, is dat zo van jou? Of hoe zit dat nou? Of deed je nou een uh, paar covers en zo? Wat? Ja, ik, uh, ik, het is mijn muziek en dat heb ik echt allemaal op single al uitgebracht. De laatste twaalf jaar, onder de naam Luna. Uh, 98 is dat begonnen. en uh, Het was gelijk, uh, ja, hartstikke big. In, in Duitsland was het acht weken ja. nummer één en het ging crisscross door Europa in Nederland, maar nooit zo sterk. Het is, het is nee. hier nooit zo sterk vertegenwoordigd geweest. En ik heb het nog wel eens een keer in 2000 geprobeerd met een nummer Latino Lover. Dat is een remake van, uh, van de plaat Greatest Lover van, van Love. Ik denk, nou, misschien hoort het dan. Want ik wilde het wel, hoor. Ik heb ja. het echt wel geprobeerd. Maar toen lukte het niet echt. En uh, ik zat natuurlijk bij Universal. Mensen zagen me als Duitse artiesten. Oké. Okay. Hey, oh. Echt waar, hè? Oh, Altijd die Duitse Luna. En dan zeg ik, nee, nee, nee. Ik ben gewoon Nederlands. Oh. <laughs> dat is echt heftig. Ja, dus dat gebeurde me elke keer weer. En, uh, en toen, ja, toen ben ik eigenlijk toch een beetje in een ander vaarwater terechtgekomen. Uh, territorium, zeg maar. Dus veel op Duitsland geconcentreerd. En andere delen van Europa. Veel natuurlijk Spanje, Frankrijk, Italië. Ja. En dan werd Nederland een beetje vergeten. Maar we gaan het nu recht trekken. Hoe denk je dat dat komt? Ja, net wat ik zeg. Ik heb gewoon uh, er natuurlijk ook niet meer veel aan gedaan. Je moet ja. ook echt hier het circuit in. Zo van ja, ja. promoten. Ook gewoon dit soort dingetjes. Mensen vinden het heus leuk om te horen wie nou achter de muziek steekt. Het ja. is altijd gewoon leuk om te weten wie zingt dat nou, et cetera. Maar als je dat niet doet, en ik, of ik doe het wel, maar dan niet in Nederland... dan komt dat nooit. Dus ja. ik heb eigenlijk wel... dit jaar gezegd, ik wil ervoor gaan... en uh, onder andere... Ja, ik, ik, ik dank daar mijn de balletlerares... Van, van, mijn, van mijn dochtertje... Connie, die heeft gezegd... Uh, Meid, je moet het gewoon doen. Ga naar ZFM, we zijn hartstikke leuke jongens. En uh, ja, ik, uh, ik, ik heb gezegd... oké, okay, Connie, ik ga het doen. En uh, Dit is het eerste en uh, ik ga natuurlijk ook... Uh, een paar optredens doen. Mijn plaat komt ook echt officieel uit dit jaar. Bama Zala Playa komt in juni uit als echt zomerplaatje hier okay. uh, in Nederland. Benelux ja. hebben, hebben we gedaan. En ook uh, Italië komt nog uit. Frankrijk komt nog uit. Dus er gebeurt een hoop eigenlijk. En uh, Nederland moet eigenlijk gewoon maar langzaam een beetje weten... Uh, dat eigenlijk Loenen helemaal geen Duitsers van de rest is natuurlijk. Nee, gewoon nee, nee, nee, nee, nee. Zandvoortse. Want je ja, ja, ja. woont in Zandvoort. Ja, dat is wel Ik woon hier. Ik, uh, ik ben geen Zandvoortse geboren nee. en getogen. Maar wel heel dicht in de buurt. Ik ben in Muidense. Dus ik voel me met één been dan toch wel aan de kust hier. Toch wel een beetje echt, echt hartstikke thuis uit eigenlijk met twee benen nu, want ik woon er nu ja. sinds twee jaar en uh, permanent, min of meer. Ik heb mijn huis nog wel in Spanje, ik ga nog wel heen en weer, maar ik ben eigenlijk alles aan het focussen om uh, hier mijn leven eigenlijk toch wel zich af te laten spelen, vooral voor mijn dochtertje ook. Ja. Ik ga hier naar school en uh, ik vind het hartstikke leuk. De strand is gewoon super kikker, de strandtenten staan er weer, dus wat wil je nog meer? En het is zelfs mooi weer uit. Ja ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je hoeft helemaal niet in Spanje te, te nee, zijn. Gewoon eens antwoord. Nee, vind ik ook. Het is eigenlijk Santa Forte. hier. Ja. Ik stel voor om even bij landen te draaien. Ja, dat vind ik ook, want dat is ja. eigenlijk de plaat die de mensen toch wel het meest met mij refereren, en, uh, en dan toch uh, gaat er een lichtje branden, vind ik. Ja, dat doen we. Oké! Ja, mooi. Nee. hit was het, hè. Luna yeah, en uh, yeah, yeah. Bailando. Oh, dansen, dansen, dansen. Ze zeker weten. Ja, ja, hey, waar we kwam op het volgende bericht? En, uh, dat was 17 februari, hoorden wij het. Dat jij was aangehouden oh, op God, Schiphol. Oh, nee, ja, Vertel, oh, wat was er oh. gebeurd? Ja, het is echt zo'n, ja, eigenlijk een heel grappig gebeuren. Ik ging gewoon uh, naar Schiphol omdat ik naar Duitsland moest. Ik moest de vlucht pakken. En ik had alleen handbagage mee. En ik had een ketting in. maar een pistooltje aan hing. Want ik heb op het moment, of tenminste toen was ik een plaat aan het promoten. Uh, die plaat heette El Cucaraggio. En het ging een beetje over... Een van die. Dus ik had de bijbehorende accessoires erbij, een okay, ja. ketting, ja. met een, uh, met een uh, pistooltje eraan. Maar ik had tevens ook een uh, parfummetje bij me. Dus ik werd gescreend zoals iedereen, door het poortje. Nee. En ineens zag ik een paar mensen echt zo, van de security natuurlijk, echt alle ogen op mij gericht, was zo'n vier man. En ze keken me echt gewoon niet aardig aan. En ik denk, wat is er aan de hand? Ja. En uh, mijn koffer werd uh, weer uh, teruggenomen, weer door het uh, door de, door de, ja, dat? Douane. de douane, douane. Ja, doordat door je zo dat ook rund kunt kunnen ja, ja. Oh, ja. En toen, uh, die vier mannen bleven dus bij mij staan en ik wilde eigenlijk een karretje pakken en ze zei, nee mevrouw blijf ze maar even hier staan. Ik dacht, wow, oh. this is serious. Ja, ja, ja. <laughs> dus de uh, koffer ging open en uh, ze ging echt zo, uh, zo heel aptas aftastend kijken zo. En in ene dacht ik, oh ik weet het misschien, oh zo heel dom, oh, okay. zo blond. <laughs> ik zeg, dus ik stond een beetje lachend uh, schamelend ernaast, van, oh misschien weet ik het al. Oh, en ze dus keek me echt zo aan, pak zit die ketting eruit. Er zit echt zo'n pistooltje aan. Nou, jullie zien het met mijn handgebaar. Het is ongeveer 10-15 centimeter groot. En het leek gewoon in de gaan alsof het een echt pistooltje was. Maar okay. tevens, ja, ja, ja, ja. tevens pakte ze ook nog. Een handgranaat, wat natuurlijk geen handgranaat was. Het is een parfumflesje van oh, Victor oh, en Rolf. Okay. Yeah, yeah. En dit is de vorm van een handgranaat. <laughs> oh, dus daar zaten we echt gewoon. Ze dachten echt van: dit is een zure uh, terrorist die weer te pakken oh. hebben. Maar het lullige was gewoon, omdat het gewoon gebeurd was. Moest de er maréchalise erbij komen. Ik heb er echt urenlang uh, uh, gedonnen mee gehad. Yeah, moest okay. er, uh, ik moest nog een boek ervoor betalen. En weet ik al niet meer. Ik heb mijn vlucht gemist. Mijn ketten kwijt en mijn parfum kwijt. Oh. Dus het was echt uh, niet oké. Okay. Maar goed, uh, wel eigenlijk heel grappig. Echt wel heel Want grappig. Dat, dat stond er bijvoorbeeld wel. In de Telegraaf? Ja, het was op zo'n ja. hey, RTL Bolo ja. Boulevard. Ik heb, uh, ja. ik heb een telefooninterview gedaan. En het was helemaal, dat kwam omdat het op, in, in Duitsland op een uh, toch wel heel bekende uh, krant ja, stond het in de beeld. Ja, en uh, daar was het uh, vrijwel voorpagina nieuws. Uh, nou, uh, okay. uh, dat was gewoon echt zo hilarisch. En uh, ja, toen toen rolde het hier naartoe, of waaide het hier naartoe over. Uh, het was wel grappig. Heel veel mensen hebben op aangesproken. Tuurlijk ja. is het publiciteit in. Maar ook daar werd ik opgebeld, dachten ze weer dat ik die. die, die dat was. Ik dacht, nee, nee, nee, dat heb ik nooit. Gewoon Nederlands. Dus het was ook weer een openbaring. Het was een heel leuk gesprek en ik heb ook gezegd, mijn plaat komt dit jaar uit en misschien kunnen we wat van me doen. Natuurlijk heb ik de promotie nodig. Ja, zeker. Ja, bel me terug of wat dan ook. Weet je, dat misschien heb ik nog een kleine opening. Het is altijd goed. RTL Boulevard. Ja, leuk toch? Ja, zeker. Leuk. Ik lees vooral als ik op jouw naam google, dat jij veel samenwerking hebt gehad met DJ Sammy. Ja, natuurlijk. Hoe belangrijk is hij voor jou? Ja, wat heb je allemaal met hem gedaan? Nou, ik, heb, ik heb de is eigenlijk verantwoordelijk voor echt de gehele start van uh, sowieso het project Luna. Maar ook uh, voor mij als zangeres. Ik ben naar Mallorca gegaan in 1992. Uh, Um, ja ook gewoon uh, om te denken van nou ik ga gewoon een daar eens kijken freewheeler, ik ben gaan tikketeroen, kaartjes verdelen voor de ja. discotheken en, uh, en dus uh, mensen naar de discotheken praten zeg maar, in ja. alle talen natuurlijk ook de Duitsers, maar het, het, het, ik was ook altijd aan het dansen en ik was toen ook bezig met een balletopleiding en um, ik was gewoon non-stop aan het dansen en dat zagen die discotheek-eigenaren ook en dan gauw werd het van, kun je niet voor ons dansen, weet je oh, dat freestyle dansen hup, knies, uh, voor die kniepads ja. Ja, weet je wel, ja, ja, ja. Uh, helemaal, helemaal uit je dak. In de negentiger jaren was het natuurlijk met, met de tijd van Snap en zo. Ja, helemaal ja, helemaal ja, ja, in uh, ja, ja. van die freestyle go-go's. En um, dat heb ik toen jarenlang gedaan. Maar eigenlijk het tweede jaar, ik, ik, ik ken de Semi al van het eerste jaar. Maar het tweede jaar uh, zei hij al vrij snel: van, kom eens eventjes in uh, het dj moet eventjes even zingen, doe eens wat, probeer eens wat. Nou ja, dat was gewoon niet meer als: oeh, yeah, yeah, yeah. Ik ja, ja, ja. kon het niet net ja. niet zoveel. Maar <laughs> hij was wel altijd degene die zei: van uh, kom op, uh, meer. En, uh, uh, laten we gaan oefenen en uh, ik was hartstikke nerveus toen in die tijd, als je echt videobanden van mij terug ziet, zie je ja, echt ja, gewoon okay. een heel ja. blond meisje van oh, oh, ik moet zingen. Maar ik heb het wel gedaan gewoon, altijd in die club, altijd gaan zingen, altijd covernummers zeg maar van, van, van andere bands en zo Echt super leuk en dat is eigenlijk mijn leerschool geweest. Dus 92, 93, 94 en uh, 95 toen hebben we toen samen een eerste plaat uitgebracht. DJ Sammy featuring Charisma. Ja. En uh, dat was live Just a Game. We hebben niks gedaan in de charts natuurlijk. Maar we waren erbij. We waren onze eerste plaat. En van daaruit, 96 tweede plaat uh, was net in de charts. 97 hadden we onze eerste chart. Prince of Love. En toen kwam die knalt. Toen hadden we ja. eigenlijk ja, ja, ja. die Bailando platen. Toen zei Sammy ook van, we moeten een nieuwe act verzinnen. We moeten een nieuwe doorstart maken. En toen werd eigenlijk gewoon de naam Luna. Is, is toen geboren. Ja. Ja. Ik heb dat toen gedaan met een aantal danseressen. Ben ik gewoon, uh, gewoon zeg maar als, als frontman. In de, ja, voor de voorgrond. Ik heb het gezongen en dan die danseres, die meiden, gewoon als groepje erbij. Ja. En ja, dat sloeg in als een bom. Dus ja, DJ Sammy is gewoon. Uh, Echt heel belangrijk. Absoluut, geweest. Ja. heel belangrijk. de vader van mijn kindje. Oké, okay, mij. dus okay, Zo belangrijk ja, is dat. Maar je ziet hem nu regelmatig nog? Ja, ik zie hem. We zijn niet meer samen. Uh, okay. Dat is gewoon. Uh, in de muziekbranche uh, denk ik dat het vaker voorkomt. Je kan uh, heel lang heel goed met elkaar. En dan in ene komt misschien ja. toch het keerpunt. Ik heb het niet zien aankomen waar. Zeker, heel gelukkig samen. Maar uh, op een gegeven moment, uh, vooral eigenlijk dat ons kindje geworden was. Waren we waren toch uh, heel anders gefocust op het leven. Andere interessen. En uh, we zijn niet meer samen. Maar natuurlijk zit hij zijn kindje. Ik ben nog heel veel in Amerika. Ja, ja, ja. En uh, heb ik ook mijn huis nog. Natuurlijk zien we elkaar nog. Hij doet zijn dingetje. En ik die van mij. En ja, alles is een koek en ei. Oh, <laughs> ja, heel belangrijk. Hè? Ja, zeker. Ook zeker. voor het kind vooral. Ja, dat is zeker. Dus, uh, ja, dus, ja, en, en, en uh, Safira en mijn dochtertje. Die, uh, ja, zoals ik al gezegd heb. Die krijgt les van Cornel. Uh, van nog in, in, ja, palet. Het is dus helemaal ja. haar ding en ze doet het ook leuk. En ze krijgt denk ik: een beetje wat van mij mee, een beetje wat van de vader. Ja, leuk. Ja, ja want ze deed, uh, op bij studio. Of uh, ze dans bij Stio 18 Dance. Ja. Ik heb hem een mooi filmpje gezien dat jij aan het zingen was in het theater en oh, dat zij de ja. aan het dansen was. Ja, okay. dat heb ik gedaan vorig jaar wat tijdens mooi de uitvoering. was dat. Ja, was, Ik vond het zelf ook heel bijzonder. Want natuurlijk, alle, alle aandacht is natuurlijk gericht op mijn dochter. Maar dat ze toen zo leuk deed, dat was heartbreaking, Ja, ik vond het een heel mooi moment. Heel mooi om dat te hebben mooi, mogen mee te maken. Want hoe kijkt zij naar, naar jou als bekende moeder? Of ziet ze jou gewoon als moeder die ja, regelmatig optreedt? Ja, dat ja, ja. is het eigenlijk. Ja. Het is daar zeker, ik heb popstars gedaan in 2008. En dat, was, uh, okay. dat, was heel, uh, dat had heel veel impact. Omdat het uh, een half jaar lang ontzettend veel tv-exposure was. Ja. Ik was ontzettend veel op tv. En uh, ik was maandenlang met die kandidaten, zeg maar... Uh, in Egypte waren we toen. Okay, dat zijn ja. dus uh, de shows, noem je dat in Duitsland. Um, ja, dat was heel bijzonder... Uh, ik heb het ook heel leuk ervaren. Je kent natuurlijk popstars hier. Ja. Nou, ga maar naar Het is hetzelfde eigenlijk in Duitsland. En het heeft heel veel indruk op het gemaakt. En toen was het wel een beetje van... Ja, mama, nu even niet. Omdat ja, ja, uh, je zoveel aandacht had. Maar dat komt en gaat, weet je wel. Het is ook uh, in de muziek zo... Als je een plaat gaat promoten... Dan ben je eventjes weer even heel in. Maar dan ook weer wat minder. Als die plaat weer voorbij is. Ja, dus het is ja, rollen uh, en, ja. uh, en stilstaan. En in Nederland is het dan wel weer... Eigenlijk ook wel weer een voordeel. Hier kent niemand me. Ik ben lekker simpel. Ga lekker in naar tijd ja, ja, ja, Dirk, ja, ja Maar eh, dan ja, ja. moet je niet in Zandvoort wonen. Want ja, daar heb je toeristen. Ja, oké. Okay, ja, ik ja, heb ja, ja. Gelijk. Ik kan geen boodschappen doen de direct. Want dan nou, heb je de toeristen van Sumpark. Ja, uh, dat klopt wel. Ik doe ik het gewoon <laughs> nog steeds wel eens. Maar dan heb ik wel eens even het gevoel van... Oh, eventjes maar niet. Dan dus sla ik gauw de andere, andere de schappen in of zo. Als ik te veel Duitse mensen ja, daar ja. zie of hoor. Want het is wel eens gebeurd van... Hey, Luna, doe uh, hier. weet je wel. Ja. Uh, ja, dat is wel grappig. Maar dat hoort erbij. Ook dat is ja, leuk. En, uh, ja, zeker. Even op de foto. Tuurlijk. Ja hoort, erbij, ja, hoort erbij. Vind ik wel. Nou ja, ik stel voor om nog even een liedje voor jou te draaien. Ja, super, super. super. En, en uh, top, top. Ja, welke is dat? Even kijken. Ja, we, ja, je hadden natuurlijk niet zoveel muziek. Ik heb uh, een paar plaatjes. Ik vind dat uh, we moeten El Cucarachio. We gaan natuurlijk naar de tijd van nu. El Cucarachio is eigenlijk uit, uh, uit januari van dit jaar. Okay. Dus onder andere dat, die plaat waarvoor ik die items met dat pistooltje, die ketting, toestanden. Ja, ja. ja. hebben we heel leuk op YouTube allemaal te zien. El Cucarachio zou ik zeggen. Ja, ja, ja. middag slash avond het bord op schoot gevoel is nog steeds begonnen op cfm zandvoort en we zitten nog steeds met haar ook in de studio met luna yeah. Yeah. Yeah. luna wat staat er komende tijd allemaal te gebeuren in nederland voor jouw Oké, oh, oké. Okay, okay. nou ja het, um, het, het eerste belangrijkste is dat we plaat dit jaar gewoon echt officieel uitkomt bama sala playa uh, komt denk ik zo tegen, tegen uh, eind mei juni moet die echt gaan lopen we records, we zitten achteraan. niet niet lang wachten, dan is de zomer Nederland weer voorbij. Dus ja. dat vind ik hartstikke echt heel spannend. Gewoon kijken wat het, wat het gaat doen. Ik ga natuurlijk links en rechts gewoon natuurlijk dingetjes doen, om, om toch idippetjes te geven, Maar het allerbelangrijkste op de, in de hele nabije toekomst is, komende week, of eigenlijk volgende week, eerste paasdag, gaan we op naar de fame, hier in Zandvoort. Kijk. De fame, discotheek de fame. Ik, uh, ik, ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik, uh, ik ja, ik, ik ben natuurlijk af en toe ook hier natuurlijk in, in, in in Zandvoort. We gaan het uitgaan. En uh, we belanden altijd in de veem. Nooit meer naar huis. En ik vind, uh, we moeten hier ook gewoon eventjes wat doen. Ik heb het tegen Dave gezegd. Uh, Ilma Fiossi, Dat is Dave. Ah. <laughs> Paas Dave. <Davey. laughs> <Davey. laughs> heb ik gezegd, kom, we moeten wat doen. En uh, hij zegt ook, oh, kom, kom, uh, kom optreden. Dus we gaan, uh, eerste paasdag, gaan we er tegenaan. Ik denk zo uh, vanaf 12 uur moet je ermee rekenen. Uh, ik uh, doe gewoon zeg maar mijn grootste is. Het is een 90s party. Die, uh, die is hartstikke leuk natuurlijk. Echt uh, eventjes helemaal los gaan die oude Hits. En ook ik ben gestart in de negentige jaren. Uh, maar ik heb tegen Dave gezegd, hé, hey, maar ik heb ook 2011 plaatjes. Hè. Dus uh, ja, ja, ja. ook die plaatjes gaan we weer terug aan. Maar ik, uh, ja, ik zie er echt naar uit. Ik heb er zin in. en uh, Kom, zou ik, uh, zou ik zeggen. Ook jullie, wij iedereen gaan, die luistert. Uh, wij gaan sowieso. Ja, vind ik echt. We moeten echt even helemaal losgaan. Eerste paasdag. Wat let ons. Wat een goede periode komt eraan. De zon, ja. het strand, de zee. Soms, en dat wordt ja, helemaal te gek. Ja, en jouw ja, muziek dat... allemaal bij. Ja, dat, dat, ja, ik vind het wel natuurlijk. Want ja, ik, ik maak eigenlijk echt gespecialiseerd op de Zomermuziek die je gewoon een beetje meehelpt om helemaal los te gaan. Het is, uh, het is uh, door de jaren heen wel een beetje mijn specialiteit geworden. Uh, de meeste mensen zeggen ook, uh, ja, van jouw muziek word ik vrolijk. Ik denk, ja, dat is nou precies wat ik wil. Ja. Ja. Daar ga ik ook de studio voor in. Ik zing ook met een lach op mijn mond. Ik uh, paan zeg ik dan. En uh, ja, dat is gewoon ook echt waar ik de mensen mee, uh, mee wil bereiken. Gewoon met uh, positieve vibes. Dus dat staat er in de nabije toekomst. Dat is uh, dus volgende week. En, uh, uh, verder, ja, ik hoop gewoon uh, hier in Zandvoort uh, ja, misschien meer te gaan doen. Ik weet niet wat er op afkomt. Maar als het niet in Zandvoort is, dan wel, uh, dan wel buiten Zandvoort. Ja. Ja. We gaan gewoon leuke dingen doen. het NOS nieuws van 7 uur.